1 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Die weld, hebben andere vluchtelingen de mannen herkend als aanhangers van de Islamitische staat en aangegeven bij de politie. Ze hadden plannen om een openbaar doelwit aan te vallen met wapens of explosieven. Duitse media melden dat de verdachten de kerstmarkt in Essen in het vizier hadden. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Het lichaam van de vrouw die vermoedelijk is vermoord door een verzorger van haar verpleeghuis in Puttershoek is opgegraven voor onderzoek. Het lichaam is overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut. Gisteren werd bekend dat een 21-jarige medewerker van het verpleeghuis is opgepakt. Hij wordt verdacht van de moord op de vrouw en twee pogingen tot moord. één in hetzelfde verpleeghuis en de andere in een instelling in Rotterdam. Bij een zelfmoordaanslag in een moskee in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 50 mensen gedood. Ook zijn er tientallen gewonden volgens de politie. De dader zou een tiener zijn die een bom bij zich droeg. Hij liep mee met mensen die voor het ochtendgebed kwamen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de blokkade op de A7 in Friesland afgelopen weekend, voorafgaand aan de Sinterklaasintocht in Dokkum. De demonstranten blokkeerden de snelweg om de demonstranten van de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet tegen te houden. Volgens het OM is daarmee de verkeersveiligheid in gevaar gebracht. En het weer, het is bewolkt en regenachtig. Later vanmiddag wordt het in het zuiden grotendeels droog. De temperatuur ligt rond de 11 tot 14 graden. Morgen eerst nog wat regen in het noorden. Later overwegend droog en dan is er wat ruimte voor de zon. Het blijft zacht met 12 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Nou, hartstikke leuk. Uh, het is eventjes de boel resetten. He, als je een, uh, kinderen krijgt, als je een gezin hebt, dan moet je eventjes de boel Elk gezin heeft zo zijn eigen thematiekjes en zijn eigen problematiekjes. Een thematiekje bij ons de laatste tijd is bijvoorbeeld opruimen en schoonmaken. Uh, niet alleen tussen ouders en kinderen, maar ook tussen de ouders onderling is dat een thematiekje. Ik had laatst, uh, bijvoorbeeld hadden we gegeten, toen had ik de tafel afgeruimd. En ik pakte een doekje en dat heb ik uh, gespoeld en uitgeknepen. Toen heb ik de tafel afgenomen. Ik weet ook zeker dat ik de hele tafel heb afgenomen. Want ik maak er altijd een soort stripverhaal van. Doe ik eerst het randje. En dan vakjes. En die kleur ik dan in. Vakjes zo. Hé, hey, tafel afgenomen. Nou, ik knip. Doek, ja, doekje, doekje. Mandra. Doekje. Echt genoeg, ik pak hetzelfde doekje. Maakt hem nat. Gaat ook de tafel afnemen. Dus ik zag dat. En toen zei ik. Wat doe je nou? Toen zei hij, ik neem de tafel af. En toen zei ik, maar dat heb ik net gedaan. En toen zei hij, oh dat wist ik niet. Hij glomde nog van, van mijn afnemen. Dus toen zei ik, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dat zie je toch? En toen had ik er achteraan willen zeggen, of doen de dingen die ik toe er soms niet toe. En als de dingen die ik doe er wel toe doen, doe ik er dan misschien niet toe. En lang al niet. Dat had ik allemaal willen zeggen, maar ik zag het lipje van mijn oudste weer trillen. Terwijl ik dacht, dit is nog helemaal niks vergeleken bij wat ik vroeger bij opa en oma heb meegemaakt. Dus ik zei, maar ik vind schoon. Tussen hij, ik vind vies. Zeg zei ik, schoon, vies, schoon, vies, schoon, vies, schoon. Toen zei hij, ik vind het smoezelig. Toen zei ik, ik vind het schoon genoeg. En toen pakte hij opeens het doekje, dat gooide hij in de la. En toen zei hij, jij weet al, continu alles beter. <laughs> het lastige daaraan is, is dat mijn echtgenoot altijd alleen maar continu zegt als hij heel erg kwaad is. En het is precies het moeilijkste moment om erop te wijzen dat het eigenlijk continu is. <laughs> nou, hartstikke leuk. Uh... One, two. One, two, three, four. The lights in the harbor Don't shine for me I'm like a lost ship Adrift on the sea The sea of heartbreak Lost love and loneliness, memories of your caress So divine how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, how did I lose you? Oh, where did I fail? Why did you leave me? Always the same. This sea of heartbreak. Lost love and loneliness. Memories of your breast. So divine how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears. Sea of heartbreak. Just to sail back to shore Back to your arms once more Come to my rescue Oh, come here to me Take me and keep me Away from the sea Sea of heartbreak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 Jantje contantje, oftewel Johnny Cash. En uh, <lacht> dat uh, een beetje ja, slappe jongen natuurlijk. Jantje contantje. Uh, Johnny Cash en uh, Sea of Heartbreaks was het. En daarvoor hoorde u Sanne Wallis de vries, uh, de vries met een leuk stukje kont. Uh, ja huwelijkspiriculum zal ik maar zeggen. Ja, <lacht> ik heb daar geen last van op. Ik neem de tafel nooit af. Dus dat is lekker makkelijk. Dan krijg je die ruzie ook niet. Toch? Nee, nee, nee. Zo voorkom je een hoop door gewoon helemaal niks te doen. Ja, ja. gewoon precies. Doe gewoon niks doen. Gewoon niks doen. Ja. Artiest in het licht. En dat is Joost Marsman. Als alles in een... Duet samen met Leonie Meijer. Het uitwijd, de toekomst zo door. De zon niet meer voor je schijnt Wacht dan nog even Als alles waar jij voor leeft Het zomaar ineens begeeft Omdat je het niet meer weet Wacht dan nog even Wacht tot ik bij je ben vannacht En hou me dan vast tot jij weer lacht En zonder een woord weer zeker weet Wat we te vaak vergeten Alleen maar een mij maar een vrouw hey. Vergeet nu de wereld samen met Joost Marsman. En om die Joost Marsman, daar gaat het dus eigenlijk om. Want uh, die is jarig vandaag. Hij is geboren in 1974 in uh, Zwolle. En hij is een Nederlandse zanger. Nou, dat is duidelijk natuurlijk. Tekstschrijver, uh, saxofoonspeler, uh, gitarist en pianist. Dus hij speelt veel instrumentjes. Hij is uh, ook meer en meer wel bekend geworden. Uh, Marsman was zanger van de Groningse band iOS oftewel is ook schitterend en hij keerde uh, zichzelf diverse instrumenten hij leerde zichzelf diverse instrumenten spelen maar volgde wel zangles en voor hij zich aansloot bij iOS uh, speelde Wasman in de Zwolse bluesband uh, Rumble Fish. Nou hij zong dus een prachtig liedje dat heet Wacht tot ik bij je ben samen met Leonie Meijer. Oké, okay. nou en dat is een dus verjaardag. 1974, dus hij is. Uh, uh, hoe oud is hij dan, Missie? Uh, wat drie, zeg je nou allemaal? Drie, ja, ik zit heel hard te rekenen. Oh. Uh, 43. 43 is hij dan, ja. Ah. Ja, dat heb jij toch wel snel bekeken. Ja, ja. We draaien nog één plaatje en dan gaan we eten. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. I'm going shoot you right down. Right over your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm -hmm. Mm -hmm. I love to see you walk up and down the floor. Or when you're talking to me. That baby talk, I just like it like that. when you talk like that, you knocks me out. I right ran off of my feet. How how how how? Oh. blues makker. En dat heette Boom, Boom, Boom, Boom. Nou, ik ga niet schieten hoor. Geen zin in. We houden het vredig vandaag. Op deze 21ste november. Niet waar? En uh, aanstaande donderdag, hè? Niet vergeten, hè? Donderdagnacht, hè? De Beatles-nacht. Jawel. Oeh, oeh. De Beatles-top-100, hè? Niet vergeten. We hebben de eerste uur de promo niet kunnen duiden. Dus ik vertel het u even. Aanstaande donderdag vanaf 10 uur s avonds De Beatles top 100. Met Bart van der Meer en mijzelf. En wie er nog meer wil binnenkomen. Dat mag allemaal. Het recept van de week. Ja. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort lunch. Dat bedoel ik. Dus we hebben weer een heerlijk recept. En die worden over het algemeen zeer goed, uh, goed bekeken, dames en heren. En we zouden het ook wel eens leuk vinden als u uh, toch leest. Om uh, te horen of u het ook inderdaad uitgeprobeerd heeft en hoe het was. Dat vinden we ook leuk. Dus laat dat gewoon eens weten aan ons. Hè? Toch? Ja. Weet beetje laten we dat weten, zou ik maar zeggen. Nou, Beb, wat heb je voor vandaag? Voor vandaag Jan? heeft Angela ons gestuurd: een supersnelle eenpanner met ingrediënten van het seizoen. Het is een eenpansgerecht met spruitjes. Het recept is voor vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 15 minuten. De ingrediënten zijn 500 gram geschoonde spruitjes... 3 eetlepels olijfolie, 300 gram gesneden uien... 250 gram hamblokjes, 600 gram bakaardappeltjes... anderhalve eetlepel Hollandse kruiden voor groenten en 250 ml kookrom, room en 1 eetlepel grof gemalen Zaanse mosterd. U bereidt het als volgt. Halveer de spruitjes, verhit olie in een wok en roerbak de ui 2 minuten. Voeg dan de hamblokjes, de spruitjes, de aardappeltjes en de Hollandse kruiden toe... en roerbak dat 7 minuten op een middelhoog vuur. Voeg de kookzuivel en de mosterd toe en laat dat 5 minuten stoven met een deksel op de wok... Breng op smaak met peper en eventueel zout. En serveer direct. Een tip is, verkruimel wat gehakt en bak dit mee. Maar er is ook een vegetarische variant. En dan is het advies, vervang de hamblokjes door pittig gekruide tofublokjes. Met dank aan Angela alles na te lezen op Facebook. En eet u vooral smakelijk. Ja, www.facebook.com zandvoortluncht daar staat het. En er staat ook een plaatje bij. Dus als het bij u er anders uitziet... is het mislukt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Water loopt alweer in mijn mond in. Dan je een te lunchen en heb je niks te eten, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, daar heb ik laatst ook nog inderdaad een commentaar op gekregen van een luisteraar. Ja. Die zei van, uh, Zandvoort luncht, en waar is dan het eten? Ja, en toen ja. heb ik eronder gezegd, jij zou toch koken? Ja, nou, jij hè? zou toch koken? Nou, ja. zie jij wat, Ruud? Zie ja, ik, nou, ik zie wat? Nee, zie niks hoor. Nee, nee. nee. nee ik zie <laughs> niks. Eigenlijk zijn wij gewoon heel zielig, weet je dat? He, ja, terwijl ja. iedereen lekker zit te eten. eten. Zitten wij je mooie muziek en een ja. leuk programma te maken. Maar eten? Hou oh, maar. <laughs> Nou even Kijken of iemand zich nou schuldig voelt In een praal De deur is open ja. Oké okay, Nou we gaan weer verder Bo Diddley I'm a man Now when I was a little boy At the age of five I had some in my pocket Keep a lot of folks alive Now I'm a man May 21 You know baby We can have a lot of fun I'm a man I spell M Kansas too Bring back the second cousin Little John the Conqueror My man Spell him A I My I spell him. A. N. ja dat is oud jongens dat was oud goed dit is uh, Bouditli en A man en dit is Steely Dan nee is niet waar dit is helemaal uh, niet Steely Dan het is een heel Harold Nelson in de Blue Notes ja yeah. Don't leave me this way. Laat me niet alleen. Stand. I'm at your command. Oh baby, please, please don't leave me this way. Hey, don't leave me this way. Hey, I can't survive. Can't stay alive without de grote hit, If You Don't Know Me By Now. Jawel. Maar het was hun vertolking van Don't Leave Me This Way, noemen dat we ook een trouwens kennen van Thomas Houston, geloof ik. Zeker, volgens mij was dat door Oh, dat weet ik niet. Zou je niet kunnen zeggen? Maar ik vind deze wel lekker. Hij is heel lekker. Hij komt uit die prachtige lijst die wij samen zo mooi vinden. Heroes of Soul. Oeh. Daar stond hij in. Dus ik dacht, ik draai hem vandaag. Want als het Pepper is, moet ik natuurlijk veel Soul draaien. Baby Soul. Hè? Soul sidekick. Ja. baby Soul. Dan <laughs> nou vind ik Granny Soul ook zo ernstig. maar. Dan nou vind ik Granny Soul ook zo ernstig. Ja, ja. ja. we houden het op baby. Maar baby, Ah, ja, We houden het gewoon op baby. Ons jong. Als we het op baby houden, dat houdt ons dan jong. Ah, die blijft toch ook in je doorwandelen, hoor. Zo'n uh, ja. 18-jarige soul-liefde. Uh, ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Webzweerders. En hopelijk blijft hij nou wel doorlopen. Ruim een week nadat twee levenloze lichamen in een woning aan de Steinerbos in Hoofddorp werden gevonden, meldt de politie van Hoofddorp dat onderzoek heeft uitgewezen dat de man eerst zijn vrouw en daarna zichzelf van het leven heeft beroofd. Er waren geen andere personen bij hun dood betrokken. Direct na de fonds startte de politie het onderzoek dat heeft geleid tot deze uitkomst. De buurt is hier aangeslagen, het echtpaar was zeer geliefd. Verdere details over de identiteit van die slachtoffers zijn niet bekend gemaakt. Een scooterrijder heeft gisteravond, is gisteravond gewond geraakt toen hij ten val kwam met zijn scooter in het centrum van Haarlem. Het slachtoffer reed over de Kamper Singel toen hij onverwachts moest uitwijken voor een fietser. De man kwam daarbij hard ten val. Een buurtbewoner bood direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. En toen die arriveerde is de man door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval was de campersing al enige tijd afgesloten voor het verkeer en de bussen van Connection moesten omrijden. Nieuws uit Heemstede, er is geen instortingsgevaar bij het parkeergarage Wandeldek van de Waterhof in Heemstede. Zo heeft onderzoek op initiatief van Elan Bonen uitgewezen omdat bij de bouw eenzelfde soort constructie is gebruikt... als bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven... is ook bij de Waterhof gekeken naar het risico. Dat is er gelukkig niet en de bewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De Hollandse garnalen in de Nederlandse supermarkten... scoren slecht op versheid. En dat mag eigenlijk geen verrassing heet volgens de Consumentenbond... want tussen de vangst en het moment dat de garnalen in de supermarkt liggen... zit een veel te lange tijd... Het merendeel van de Hollandse garnalen in de supermarkten wordt met de hand gepeld in Marokko. Daar worden ze per vrachtwagen naartoe gebracht... en vervolgens duurt het dan nog een maand voordat ze in de supermarkt liggen. Genoemd zijn Albert Heijn, Jumbo en Lidl. Daar bleken de garnalen, ondanks de houdbaarheidsdatum, niet vers. Bovendien houdt bij Jumbo de garnalen een veel te hoog gehalte aan conserveermiddelen. Alleen de garnalen van Aldi, Plus en Dirk zijn volgens documentenbond...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 Krachtig tot hard aan zee. De temperatuur stijgt naar een graad of 12. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt met van tijd tot tijd regen. De zuidwestenwind waait krachtig tot hard en de temperatuur wordt niet lager dan een graad of 11. Voor de komende dagen. Morgen blijft het droog met in de middag flink wat zon. Donderdag komt het tot enkele buien en vrijdag valt geruime tijd regen. De temperatuur ligt rond de 13 graden in het weekende draait het vooral om buien en gaat de temperatuur weer wat naar beneden. Tot zover het nieuws van Zandvoort, opgesteld door Rico Schreuder. Dat was het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 of me. Ja, was afgelopen. Ah, begint weer opnieuw. Ja. Ja. Uh, bies, bies, bies, riep iemand. Oh, niet gehoord. <laughs> uh, het liedje van de Zuidkant, Amy Weinhaus, toch? Of? Dit was Amy Weinhaus. Ja. ja, ja, ja. En hoe de, heette het? Hoe heette dit het? heette uh, Stronger Than Me. Oké. Okay. En uh, ja, een intrigerende dame. ja. Helaas ook haar naam in de lange rij van artiesten die er uh, ja, de beroemde... er ja. en uh, ja. De beroemde Club van 27 hè. Tjonge jonge jonge ja, daar jonge. Daar zit er toch wat mee eens in. Dat is inderdaad. Okay. Nou, Amy dus. Hartstikke mooi als liedje van de sidekick. En dat vinden wij gewoon mooi. <lacht> Dit is dan wel Steely Dan. En dat heet Gaucho. Afgelopen weekend bereikte we ons natuurlijk ook weer een triest bericht. Natuurlijk, omdat weer een uh, popartiest uh, het loodje gelegd heeft. Oftewel naar uh, gene zijde is overgegaan. Oftewel naar de eeuwige jachtvelden of uh, hoe, hoe je het allemaal maar uh, mag noemen. En dan gaat het natuurlijk over Malcolm Young. En die was ooit lid van uh, ACDC. En uh, nou, er blijft weinig over voor die band. De zanger is er ook al niet meer. En uh, nu uh, Malcolm Young, ook niet de broer van Angus trouwens. Die is er nog wel. En uh, nou ja, dan moet je toch maar even draaien draaien van zo'n band. Ja, ja, ja, moet dan maar even. Nou, dat vinden we niet erg hoor. Want ik vind het wel leuk eigenlijk. <coughs> ACDC dus, die komt nu. Thunderstruck. Omdat Malcolm Young, de voormalige slaggitarist van deze band, uh, de afgelopen weekend overleed. Aan de gevolgen van. Wat was het ook weer? Dementie, hè? Aan de gevolgen je? van dementie. Ja. ja. ja slaggitarist ja. en oprichter. En oprichter. Ja. Samen met zijn broer, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. met Engels. Engus en Eng, die woont ergens in de achterhoek, geloof ik. Als ik het goed heb. Oh! Ja, hij woont ergens in Wat doet hij geen in de buurt of zo? In de frisse lucht. Ja. Opdat die lang blijven leven. Ja, zo is dat. <laughs> <laughs> ja, die had zo'n zo dorpje in de Achterhoek of zo. Ja. Oké, okay, nou, uh, dat was hem dan. En we gaan even door met uh, Tensje. En dit liedje, dat heet gewoon... The Things You Do For Love. The Things We Do For Love. Wel goed zegt Janssen.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 that she wants to make up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 Een van hun grote hits. The Things We Do Follow. Uh... We we nog steeds actief, actief hè, die jongens. Niet meer de originele bezetting. Maar drie originele leden zijn nog steeds bij elkaar. En spelen ook nog steeds regelmatig. Ik heb ze nog wel twee jaar geleden gezien. In Beverwijk gaven ze een concert bij mij in de voortuin. Ja. <laughs> ja. Dat is wel leuk natuurlijk. Zo'n band in je voortuin. Dat is leuk toch? Dat is heerlijk. Ja. Hey, ik heb nog één liedje. En dan is het klaar voor vandaag. Yo. Ja. Adele, send my love to your new lover. <laughs> oh yeah. This was all you. None of it me. You put your hands. On Dit, dit vind ik een van de leukste nummers die ze ooit gemaakt heeft. Send my love to your new lover. Ja. Stuur mij ja, je maakt mijn... er helemaal vrolijk van. Ja, stuur mijn liefde maar naar je nieuwe liefie. Ja. Nou, lekker dan. Het dat is, dat is nog eens een ruimhartige opvatting, zou je kunnen zeggen. Toch? En bijzonder gemeend, want ze uh, is heel vrolijk. Ja. Ja, ze wordt er denk ik, Misschien is wel bij ze van hem af is. Zo te horen wel. Ja. Hij <laughs> is gewoon blij dat we warm hebben. ga hey, uh, lekker in je nieuwe oh, liefje. Yo, hey, yo, ho. <laughs> maar ondertussen zijn wij klaar voor vandaag. En um, zit Zandvoortlunch er voor deze dag weer op. Morgen ben ik er weer, samen met Ron. Donderdag niet, dan doet Dolly het alleen. Want donderdagnacht, u weet het... Dan ga ik samen met Bart van der Meer uh, de hele nacht Beatles draaien. Van tien tot morgens vroeg. En ja, dan moet je toch een beetje voorslapen. Dus... Uh, Vandaar dat uh, Dolly, uh, die doet uh, donderdag de lunch alleen. Toen zij zich nog iemand aanmeldt die denkt van nou, ik wil er wel helpen. Dat is natuurlijk altijd goed. Maar uh, in principe doet ze het alleen. En uh, ik ben er dan gewoon donderdagnacht vanaf 10 uur. Hè? Ha, ha. Hmm, ik ben druk aan het voorslapen hoor. Een beetje, uh, je moet wel wakker blijven zo'n hele nacht. En het gaat zeker een uur of acht duren. Dus uh, nou van nummers. Maar goed, voor vandaag zit het erop. Ik zou zeggen, dank u wel voor het luisteren. En uh, tot morgen. En Bip, uh, nou ja... Wat mij betreft, tot, uh, tot over twee weken. Ja, jij ja, bent er volgende week even niet. Maar is zijn laden weer, dus ja. ook weer gezellig. Nou, hey, dag. Dames en dag, heren. Dag beste luisteraar. Dag beste luisteraar. Dag. Dag.